9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. President Trump wil dat China meer druk op de Koreanen uitoefent. Maar een gesprek daarover met de Chinese president Xi heeft niks opgeleverd. Trump vindt dat China de financiële banden moet doorsnijden. Maar Xi voelt daar weinig voor, omdat de situatie daar instabiel van wordt. Toch was Trump opgetogen over zijn bezoek aan China, omdat werd afgesloten met het ondertekenen van een handelsakkoord ter waarde van 250 miljard dollar. Inwoners van Limburg en Drenthe pakken het vaakst de auto. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Limburgers en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto... als bestuurder of als passagier. In Flevoland, Noord- en Zuid-Holland gaan mensen relatief veel met het openbaar vervoer. In het oosten van het land is de elektrische fiets een populair vervoersmiddel... In Drenthe, Overijssel en Gelderland worden van alle provincies de meeste ritten per e-bike afgelegd. De gemiddelde WOZ-waarde van Huizen is voor het tweede jaar op rij gestegen, meldt het CBS. Landelijk is de stijging iets meer dan 3%, maar bijvoorbeeld in Amsterdam steeg de WOZ-waarde met bijna 15%. Daarmee heeft de hoofdstad het record uit 2010 verbroken. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait.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 Het weer nog, hier en daar nog wolkenvelden en nevel. Later vandaag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 9 tot 11 graden. Later vanmiddag vanuit het Noordwesten kans op lichte regen of motregen. Dit was het NWS Journal. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Purmeren Noord 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Vertraging bijna een half uur. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond 7 kilometer. Vertraging een kwartier. Verderop richting Almere op de A27. Bij Bildhoven 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Vertraging daar een kwartier. Ook op de A27, maar dan vanuit Almere.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 lijkt mij een slecht. Ja, nou, wat wat ook zegt, zeg ze, dat je het dat helemaal uh, het het voorbouwen van het centrum. Ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En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 Ja. Uh, aangeschoven is uh, als laatste onderdeel uh, ons aller Gerard Scholter, uh, de duimwachter. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, yeah. Gerard. Je raakt helemaal in een romantische sfeer, he, met die muziek. Is dat zo? Natuurlijk, ja. Net King Cole was <laughs> ja. dat trouwens met Nature Boy. Dankzij maar je, wel je wel, zit hier schat? voor het duin, hè? He? Zie ik je nu, hè? Oh, ja, dat is, nee, nee, maar goed. Maar <laughs> nou, dan kan het ook ja, gewoon. Dat kan ook, je, er is ook kan, romantiek ja, natuurlijk, is, kan ja. Zeker.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 ik kan er maar een paar op hoor. Drie rolstoelers. Ja. Maar eigenlijk is er ook niet zo heel veel belangstelling voor. Maar we bieden het toch aan. Want we ja. vinden dat elke groep moet een kans krijgen om te genieten nou, van die bronstijd. Als mensen in Nieuw-Unicum. Mocht er bij jullie bewoners zijn met een rolstoel. Dan uh, meld je aan. Want ja. uh, er is ja. ruimte voor. Ja, en Nieuw-Unicum mag altijd. Uh, als ze een hele groep hebben. Dan doe ik gewoon een uh, rolstoel excursie. Hè. Dat, ja. dat, dat, dat ja. heb ik, oh ja, ik zomaar zo altijd. dat is de, overkant. Dus ja, de rol... alleen maar gemiddeld ja. over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 paddenstoelen, die schieten gewoon overal de grond uit. En, en ja. ja, hele opvallende paddenstoelen, die, die, die grote parasolzwam. Ja. ja, ik heb hier nou een paddenstoelenkaart voor me, met, met een, ja, 24 soorten paddenstoelen. Ja. ja, en ze hebben allerlei soorten kleuren zelf En een reuk, want ik zie hier bijvoorbeeld, de stinkzwam. Ja. Ja. Nou, de, de, dat is net of er een, uh, ja, rottend uh, eieren ja, wat, zoiets, ja, rotte eieren, of, of een, een het wat dood ligt, zo lijkt. Dat, dat ja. ruiken we dan ook wel eens in de winter, dat je denkt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 ...die erop zit. Maar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 wat heeft die werk nou ook? Die leeft dus in symbiose met die vliegers van.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 dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou, doe leuk, het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. er staat ja, een, natuurlijk. een keet bij en met EHBO-spulletjes. Dus, ja, als je, dus, je het je zaagt, ja. Je <laughs> zaagt, ja. Ja. ja. Dus nee, dat valt op. Ja, pleisterertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast, ja, ja. En rozig allemaal op het einde natuurlijk. Het is in de herfst en in de buitenlucht en in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 en wibberen. en die daar nou, dat loopt dus in de in de in de kerstvakantie hè, dus ja. dat loopt ook meestal wel goed gelukkig wat je wil als je iets organiseert dat het ook uh, vol loopt ja. en dan kun je het ook ja het is een stukje edu educatie over de natuur ja. dus uh, ja, echt voor jongelui, niet niet te jong maar van uh, 8 tot 12 jaar ja, en, uh, ja bij de ingang Zandvoetslaan. Ja. leuk hoor hier dus, Ja, hier allemaal ja, het ziet er ja, prachtig ziet er uit weer mooi en mooi nou ja het, het ja. blad uh, is uh, weer vol je ziet er ook ja.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 Ja, en dat je kan dronken uit. Ja, ja, beetje... ja, we zijn al een beetje. Ja, we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen. Onder zo, ja, ja, die En die was droog. Ja, die was echt. Die kon gewoon, weet je, je zag het al een beetje aan hem. Hij kwam. Vul hij weer om. Nou ja, je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand. Maar. Uh, en, en, die, en die ligt hier onder zo'n duin door een oh, streek, God, Te veel. Het pootjes omhoog. Pootjes omhoog.